De drie bokken. Er waren ineens drie bokken. Zwinters woonden ze in een warme schuur in het dal en aten hooi. Maar als het lente werd, wilden ze naar de bergen, want daar konden ze lekker mals gras eten. Om in de bergen te komen, moesten de bokken over een rivier. Er was maar één brug over de rivier en onder die brug woonde een monster. Het monster was groen en had één groot oog. Niemand mocht over de brug lopen van het monster. En als iemand dat toch deed, dan werd hij opgegeten. De drie bokken wilden naar de bergen, maar dan moesten ze wel over de brug. De kleinste bok liep voorop en kwam het eerst bij de brug. trip trap, trap, trap, klonk het toen hij over de planken liep. Ting, tang, tink, tang rinkelde het belletje om de hals van het kleine bokje. Wie loopt daar over mijn brug? gromde het monster van onder de brug. De kleine bok, zei het bokje. Ik wil alleen naar de bergen om vers gras te eten. Jij gaat helemaal niet naar de bergen, brulde het monster, want ik ga jou opeten. O oh nee, doet u dat alstublieft niet, meneer monster piepte het bokje, ik ben veel te klein om opgegeten te worden en bovendien smaak ik helemaal niet lekker. Waarom wacht u niet op mijn broer, de middelste bok? Hij is veel groter dan ik en veel lekkerder. Het monster keek nog eens goed naar het kleine bokje en hij besloot op de tweede bok te wachten. Goed, je mag over mijn brug, bromde het monster. Ga maar lekker veel eten in de bergen, dan heb ik een lekkere hap als je terugkomt. Het kleine bokje trippelde haastig over de brug. Het monster hoefde niet lang te wachten, want even later kwam de middelste bok aanlopen. Klip, klop, klip, klop, klonken zijn hoeven op de brug. Ding, dong, ding, dong, tingelde de bel om zijn nek. Wie loopt daar over mijn brug? riep het monster en kwam tevoorschijn. De middelste bok, zei de bok. Ik ben op weg naar de bergen om vers gras te eten. Jij gaat helemaal niet naar de bergen, brulde het monster, want ik ga je opeten. O oh nee, doe doe dat alsjeblieft niet, zei de bok. Ik ben wel groter dan het kleine bokje, maar waarom wacht u niet op mijn broer, de grote bok? Die is veel groter dan ik. Het monster had wel veel honger, maar hij besloot toch op de grote bok te wachten. Goed, jij mag over mijn brug. ...bromde hij. Ga maar lekker gras eten, dan heb ik een goed maal als je terugkomt. De middelste bok liep snel over de brug en maakte dat hij wegkwam. Het monster kroop weer onder de brug. Even later kwam de derde bok eraan. Bam, boem, bom, boem, klonken de hoeven van de grote bok over de brug. Bim, bam, bim, bam, klonk de bel aan zijn nek. Die loopt daar over mijn brug, brulde het monster. De grote bok, zei de bok met zware stem. Ik ga naar de, de bergen om vers gras te eten. Jij gaat helemaal niet naar de bergen, bulderde het monster en klom op de brug. Want ik ga je opeten. Dat had je gedacht, zei de grote bok en liet zijn hoorns zien. De grote bok nam een aanloop en stootte het monster van de brug af. Met een brul viel het monster naar beneden en kwam met een harde plons in de rivier terecht. Hij zakte naar beneden en verdronk. Tjonge, wat heb ik daar een honger van gekregen, zei de grote bok tegen zijn broertjes. Kom jongens, we gaan lekker mals gras eten. En sinds die dag kon iedereen veilig over de brug lopen om aan de andere kant van de rivier te komen.